Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 Paus Benedictus heeft in de Duitse stad Erfvoort een ontmoeting gehad... met slachtoffers van seksueel misbruik door priesters. De paus zei dat hij diep getroffen was door hun verhalen. Eerder op de dag toch hij buiten de stad een mis op voor tienduizenden mensen. De paus brengt een vierdaags bezoek aan Duitsland. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist, die tot in de ochtend blijft hangen... laat er ook zon, bij maximaal van 18 graden in het noorden... tot 21 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen knopend Batadorp en knooppunt De 4 vier kilometer. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden... maar u kunt daar wel via de randweg van Eindhoven over de parallelbaan, dat is de N2. Op de A16 van Antwerpen naar Breda tussen industrieterrein Hazeldonk en knooppunt Galder... 4 kilometer, ook door wegwerkzaamheden...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 Plus geeft meer voordeel, ook met Burendag. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Bij twee zakken SEO koffiepads koffiepets van 36 stuks, vier verse appelflappen gratis. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Puzzle op Vrijdag. Bianca, die appelflappen waren voor Burendag. Huh? NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond. De volleybalvrouwen zijn het EK goed begonnen. Spanje werd met overtuigende cijfers opzij gezet. Tenminste in de woorden van coach Avertel Sedingen. Zowel technisch als tactisch waren we uh, en fysiek waren we uh, superieur. Azerbeidzjan heeft geprobeerd om twee gouden Olympische medailles te kopen. Uh, niet uit de geschiedenis, nee, maar voor de Spelen van volgend jaar in Londen. We hebben die zeiden dat je Twee titles at London 2012 in 10 miljoen dollars. First of all, no comment. Secondly, absolute lie. <laughs> geen identificeer voetbal vandaag, maar des te meer morgen en overmorgen. Ja, daar gaan we natuurlijk naar vooruit kijken. Morgenavond bijvoorbeeld Ajax Twente. Dat is een belangrijke wedstrijd voor Twente. Luister maar naar Leroy Fer. Wij staan hier bovenaan en uh, Ajax staat daaronder. En uh, ja, we moeten, we moeten daar niet verliezen om, uh, om boven Ajax te blijven. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Dat er meer tot 11 uur in langs de langste lijn. Een lekker begin dus van het EK voor de Nederlandse volleybalvrouwen 25-15, 25-14 en 25-17 tegen Spanje. Lars Geerts, goedenavond, zag het allemaal. Klinkt behoorlijk overtuigend, Lars. Ja, dat was het ook wel, Menno, dat moet ik echt zeggen. Nederlandse veerde uitstekend en ook het blok stond uh, uh, heel erg goed. Maar vooral die servers, dat deed het hem um, achter in het veld, diep. Spanjaarden konden daar heel moeilijk mee over weggaan. Hun spelverdeelster is niet van grote wereldklasse. Dus die moet echt de ballen wel goed aan het net krijgen. Wil ze een fatsoenlijke aanval opzetten. Nou, dat lukte dus niet. Er stond het blok uh, van uh, Nederland klaar aan de andere kant van het net. En die maakte hem goed af. Maar ik moet wel zeggen, ik heb Spanje eerder zien spelen. Ze haalden hun normale niveau vandaag absoluut niet. Ik vond dat ze uh, heel veel respect toonden voor het nationaal team. Maar ja, dat zal het team van Alivitaal, Vital Zijlinger, Worts zijn. Ingrid Visser. Ik vond dan ook dat het een goede wedstrijd was om op te warmen. Je moet er een beetje in komen en uh, nou, op zich ging het ook wel aardig of zo. Er was wel rust vanaf het begin. Ja, alleen moet je dan een beetje zoeken van uh, hoe zij dan uh, gaan spelen en wat zij willen spelen. En uh, nou, ja, dan op het einde van de set dan begin je dingen gewoon uh, te herkennen van de video die wij tegen uh, van Spanje hebben gezien. En dan, ja, dan, gaat, dan komt de surfdruk er nog eens bij. Dus, uh, dan gaat alles loop lekker. Ja, want dat liep erg lekker, hè, de surfdruk. Het begon ongeveer bij jou. Vijf services op rij die heel goed ja. vielen. En dat werd enorm door het team opgepikt. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Het ging lekker. Het is ook een goede hal, denk ik, om te serveren. Dus, Hoe uh... oh, legt dat eens uit? Ja, dat ja, weet ik niet. Dat, uh, met de airco. En, uh, gewoon, uh, ja, het is gewoon een compacte hal. Fijn uh, om um, die bal een ram te geven, eigenlijk. Klinkt goed. Ja, klinkt heel goed. Ja. Ja. Ja, klinkt ook heel ontspannen en zelfverzekerd, eh, Las. Deze Ingrid Visser gaat natuurlijk... die wedstrijd tegen Spanje, die, die pak je dan ook makkelijk. Bulgarije en Rusland als volgende tegenstanders. Ja, wat, wat denk je daar dan van op basis van deze wedstrijd? Ja, dat is toch wel een andere koek, hoor. Spanje uh, is toch een beetje een middenmotor in Europa... en dan een lage middenmotor in Europa. Maar Bulgarije en Rusland, die doen al een tijd mee op het hoogste niveau. Zeker Rusland. Rusland is wereldkampioen natuurlijk. Maar uh, Bulgarije, ja... ...is er altijd bij op EK's en WK's. Dat is de volgende tegenstander morgen. En een, een team met heel veel lengte, uh, veel kracht... Uh, ...maar ook maar één stand en dat is hard en hoog. En dat is het verschil wat Nederland kan maken. Nederland heeft uh, veel meer variatie in het spel. Kan natuurlijk met een goede service Bulgarije onder druk zetten... ...en is verdedigend ook heel sterk. Uh, oftewel... Het kost Bulgarije, of het zal Bulgarije normaal gesproken moeite moeten kosten... om de bal echt werkelijk op de grond te krijgen. Je kunt heel hard slaan, je kunt iedere keer dat blok voorbij gaan... maar dan ligt daar weer een speelster van Nederland onder om zo'n bal op te pikken. Dat weet uh, het team ook. Daarom zijn ze vol vertrouwen, maar ze weten ook wat ze tegenover zich krijgen. Dat zeiden ze ook vandaag. Het is een andere orde van grootte. Bulgarije is beter dan Spanje en ze zullen weer alles moeten geven. Ja, nou we hoorden Ingrid Visser al. Wat vindt de bontskaten van Aftal Ja. Zoveel het nu gaat? Ja, hij is, hij is vol vertrouwen, uh, over het algemeen. Tenminste, hij bekijkt het wedstrijd voor wedstrijd. Hij uh, vindt. Hij wilde zich concentreren op Spanje voor vandaag. Vanaf nu gaat hij zich weer concentreren op Bulgarije. Maar hij vindt dat zijn team er staat. Uh, dat uh, Laura Dijkema, dat is de spelverdeelster op dit moment. Kim Stalens is nog niet fit. Dijkema is 21 jaar. heeft vorig jaar ook het WK gespeeld. Dat ging misschien nog niet zo heel erg goed. Hij verwacht dat ze nu een jaar verder is. Dat dat dan weer beter gaat. En hij heeft ook een andere speelster op de buitenkant staan. Marit Godhuus. Normaal staat daar Sain Stalens. Maar die heeft last van de rug uh, al een aantal jaren. En hij heeft ervoor gekozen om uh, Marit Godhuus... Te starten. Moet even kijken hoe dat uh, loopt. Maar uh, hij zag vandaag in ieder geval uh, Spanje uh, nog niet als een serieuze tegenstander. Ik denk niet dat uh, Spanje zeg maar, de kwaliteit had om, om ons te verslaan. Ik bedoel, alles wat zij hebben uh, gescoord lag ook aan onze kant. Uh, we hebben zoveel in onze marge dat je daar in principe alles uh, tegen kunt houden. Ik vond wel wat ze wel deden, vooral in de laatste set, hebben ze goed verdedigd. En uh, dat hebben ze goed gedaan. En ze kunnen ook uh, risico nemen met de serve. Dus dat paas blijft altijd uh, uh, natuurlijk een verhaal apart. Maar ik vond dat uh, de eerste 2,5 uh, sets, waren, de mensen waren erg geconcentreerd bezig. Uh, bleven in hun uh, taken uh, spelen... En uh, zowel technisch als tactisch waren we uh, en fysiek waren we uh, superieur. Is dit een fijne tegenstander om een toernooi tegen te beginnen Spanje? Het, het heeft niets met uh, tegenstander. Ik bedoel, je moet tegen elke tegenstander gewoon je eigen spel neerzetten. En uh, je eigen niveau neerzetten, ongeacht uh, tegen wie je speelt. En uiteraard als je tegen een, een betere team uh, speelt... Kijk, vorige week vorige WK begonnen we tegen Tsjechië, een uh, sterke ploeg... En hebben we ook uitstekend gedaan. Die team inmiddels kan keer op keer heel sterk een toernooi beginnen. En dat moeten we voortzetten. Want het gaat niet alleen maar om het begin. Het gaat om het middenstukje en het einde. Maar goed, er zit veel ervaring in onze ploeg. Mensen weten wat ze moeten doen. Ze zijn volwassen. En dan is het prima. Uh, je kijkt graag dag tot dag, tegenstander tot tegenstander. Morgen komt Bulgarije, een ander soort spel. Meer kracht, meer lengte. Wat moet Nederland daar tegenover zetten? Goed de side-out kunnen spelen en dan goed serveren. En dan goed blok en verdediging uh, dan neerzetten. En, uh, het kiezen altijd. Je moet de ritme van de uh, van van aanval van de tegenstander weghalen door heel goed uh, te gaan serveren. En uh, maar dat, dat is uh, altijd de uh, key. Dan uh, wordt het iets makkelijker voor onze ploeg uh, om te verdedigen. En, en, en daarna moet Laura de aanvallers in stelling brengen voor, uh, voor de rally-aanval. Ja. Dat zei hij. Uh, Aansluitendstellingen, bondscoach van de vrouw Volleyballers tegen Lars Geers. Lolita Alize. De bokswereld is opgeschrikt door beschuldigingen van omkoping. Het BBC-programma Newsnight zegt dat Azerbeidzjan probeert om Olympische medailles te kopen. Het land zou 7,5 miljoen euro hebben betaald. Gaat dan natuurlijk om de Spelen van Londen. Volgend jaar in ruil voor die 7,5 miljoen willen ze twee gouden plakken bij die Spelen. Tenminste, de garantie erop. En die 7,5 miljoen die zou aan de organisatie World Series Boxing zijn betaald. Topman Kordabash van die WSB ontkent tegen de BBC dat er sprake is van onkoping. You offered Azerbaijan twee gold medals Londen London 2012 in voor 10 miljoen dollar. Dit is een lie. Dit is een absolute lie. We zijn are, een we are heel transparante organisatie. Aiba is. We hebben alles gedaan in onze. Uh, in, in our power to, to bring transparency to a sport which was ruled in a bad, uh, bad manner. We have witnesses who said that you promised Azerbaijan two gold a... medals at London 2012 in 10 for 10 million dollars. First of all, no comment, secondly, absolute lie. Ja, dat is een mooie. Geen commentaar, maar toch, het is een leugen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft aan de BBC gevraagd om de bewijzen voor de omkoping te overhandigen. Voorzitter Jacques Rogge zegt dat het IOC de zaak dan gaat onderzoeken.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 ja, behoorlijk. Ja. Wel even schrikken natuurlijk voor de bokswereld. Ja, als zo'n verhaal natuurlijk de ronde gaat, is niet goed. Ja. En uh, ik denk uh, op de eerste plaats, alles uh, moet bovenkomen. En alles moet goed uitgezocht worden wat er nu precies aan de hand is. Ja, de BBC zegt, we hebben bewijzen. Uh, maar verder weten we eigenlijk nog niks. Hoe, hoe, hoe kun je dat doen in het hedendaagse boksen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je goud wint volgend jaar bij de Olympische Spelen? Ik kan me moeilijk voorstellen. Dan uh, zou je toch wel behoorlijk wat stappen moeten ondernemen. Omdat uh, ik weet goed, in de tijd dat ik bokste in 1988 hebben we dat behoorlijk meegemaakt. Met, met, met wat omkoping en met hele dubieuze uitslagen tijdens die spelen in 1988. Ja. En vanaf dat moment uh, ja, zijn er behoorlijk wat regels veranderd. En is onder andere geïntroduceerd het uh, computerboxen. Uh, dus, dus, en dat is nu eigenlijk zo wel waterdicht wat betreft uh, het manipuleren van wedstrijden. Dat ik me dat niet echt kan voorstellen. Dan zul je echt mensen echt persoonlijk moeten benaderen om, uh, om uh, de rode of de blauwe hoek goed in te drukken. Ja. Ja. Hier werd al uh, geschamperd een hoefwijzer in, uh, in de bokshandschoenen toestaan. Ja... Lijkt me, maar, maar dat blijkt ook, omdat de, als dit zou spelen, en, dan, en dat gaat dan over zoveel schijven, dat, dat kan niet geheim gehouden worden. Dus dat komt zeker uit. Ja. Omdat, omdat zoveel mensen nu van invloed zijn zeg maar, op zo'n juryuitslag... Je hebt al vijf uur geleden zeg maar, die beoordelen die wedstrijd. En je hebt ook nog een hele commissie die dat beoordeelt. En je hebt de scheidsrechter nog. Dus ik kan me niet voorstellen dat je zoveel mensen omkoopt... Uh, om, om uh, twee gouden medailles of twee medailles voor een ja. land... Te bemachtigen. Maar, maar er zal een weg zijn, want ze hebben het geprobeerd. Uh, mo moet je dan misschien net die ene meneer bij uh, de organisatie omkopen die, ik noem maar wat over de doping gaat, die uh, ervoor kan zorgen dat, dat die uh, tegenstander uh, die ook voor het goud gaat, uh, uh, misschien gedisqualificeerd wordt, weet ik veel. Ja, dat gaat wel ja. Nee. ja. Het <laughs> gaat wel erg zo, zo erg ver gaan. Ik, ik denk dat in, nu al in een vroeg stadium, als dit soort geluiden uitkomen... dan is het tijd, en uh, wat de heer Rogge ook zegt, uh, tot, tot op de bodem uit te zoeken. Om, om te kijken waar dat nu vandaan komt, die ja. verhalen. En of er enige waarheid uh, op berust. Ja. ja, als ik je zo hoor, dan denk ik, het, het is bijna onmogelijk. En, en twijfel je er zelf ook aan, maar je twijfelt aan de andere kant... heb ik de indruk ook aan uh, uh, dat het niet zou kunnen. Het schok je toch? Nee, kijk, wat belangrijk is dat het uitgezocht wordt tot op de bodem. Maar wordt er wel eens wat gefixt in de bokswereld? Ik bedoel, speelt het wel eens? 80 heb ik dat zelf ja. ook meegemaakt? Ik, ik heb ook wel eens juryuitslagen meegemaakt. En dan gaan we helemaal terug naar 84, ja. dat ik verlies van Willy de Wit, kan in deze van Nederlandse komt. Ja. En dat was ook heel erg dubieus ja. dat dat soort dingen gebeuren. Dus dat in een jurysport maak je dat mee. Ja. Maar dit gaat wel erg ver. En uh, zeg, maar een, een klein jaar voor die spelen en, en je hoort dan dit soort geluiden tot mensen voor heel veel geld een zekerheid willen hebben voor twee, twee medailles op die spelen. Dat, uh, ja, het is eigenlijk niet voor te stellen. Dus laten we het wel uh, tot op de bodem nogmaals uitzoeken... van wat er nu van waar is. En dan houden we maatregelen treffen op een moment... Dat dat, dat dat op waarheid berust. Ja. Ja. Het, het, het, het, het is een bizar verhaal. Een bizar, ja. Zeker, ja. absoluut. En is dan 7,5 miljoen uh, veel... Ik vind 7,5 miljoen ja, euro heel veel voor, ja, ja. voor twee medailles. <laughs> ik vind het veel geld. En ik, ik weet ook niet waar. Uh, de, de, het belang daarvoor om zoveel geld daarvoor te geven. Het lijkt me nog steeds uh, de Olympische gedachtegoed het allerbelangrijkste. Dat, dat je op een eerlijke, vere manier gewoon sport bedrijft. Ja. En daar het best uit jezelf haalt. En zo kun je medailles winnen. En als je dat wint, kan dat. De enige reden zijn omdat je een goeie, dat een goeie, goed gevoel kan geven. Ja. Wat een goed gevoel kan geven. Dus uh, laten we uitgaan van de integriteit van alle, alle mensen op die spelen. En uh, ja. dat is gewoon de uitgangsfase en uh, het uitgangspunt. Zeg maar één ding, hoe liep het af met Willy de Wit in 1984? Willy de Wit uh, won van mij een halve finale en vervolgens verloor hij de finale tegen Tilman uit de Verenigde Staten. Hij haalde er geen goud mee, ondanks die, uh, die dubieuze uitslag. Arnold van der Leiden, dank nee. je wel voor je toelichting. Mooie avond. Dank, dank, dank je wel. Je, Marianne Vos is uh, maar wat blij met iemand als Annemiek van Vleuten... in de Nederlandse ploeg. Want Van Vleuten kan morgen op het WK in Kopenhagen... een mooie bliksemafleider zijn. Ik neem aan dat u weet inmiddels waar we het over hebben. Over wielrennen natuurlijk. Maar ze zou ook wel eens zelf wereldkampioen kunnen worden. Steven Nadebouwt. In het Oranje Hotel, vlak boven Kopenhagen, staat een groot bord... met daarop een foto van Marianne Vos in 2006. Ze werd toen voor het eerst en tot nu toe voor het laatst wereldkampioen op de weg. De tekst onder die finishfoto, wie wordt mijn opvolger? Ja, ja dat, dat bord bestaat al even en er is mij voor zeker dat het ook zelf mag. Ja, je, kan, je kan ook je eigen opvolger zijn, hè? Ja. ja, inderdaad. En jij dacht ook even, wat is, wat is dit? Ach, nee, nee, maar het is, uh, is wel mooi natuurlijk om... Uh, zo'n finishfoto nog even van mezelf te zien... en dan terug te denken aan dat WK... waar ik uh, ja, vijf jaar geleden wereldkampioen werd. Maar inderdaad, dat mag dus ook zelf. Na die wereldtitel in 2006... werd Vos vier jaar op een rij in de gaten gehouden. Vier jaar op een rij werd ze tweede. Ja, nou, vanaf, vanaf 2006 als je dan wereldkampioen wordt... als eerstejaars uh, senior... dan is het natuurlijk logisch dat je de jaren daarna... Uh, een van de favorieten bent... en dat je dan uh, extra wordt geviseerd... Dus ja, dat speelt wel mee. Maar dit jaar liggen de rollen toch wat anders. Vos is nog steeds kopvrouw, maar haar belangrijkste adjudant is Annemiek van Vleuten. De winnares van drie wereldbekerwedstrijden en het eindklassement van de wereldbeker dit jaar. Waar de concurrentie andere jaren alleen Vos in de gaten hoefde te houden... moet nu ook nog op van Vleuten worden gelet. Is Marianne Vos blij met jou? Ja, denk ik wel. Denk ik ook wel, ja. Ja, en ik met haar. Dus uh, ja, dat is gewoon een heel goede combinatie in ons team. Ja, dat, is, dat is dit jaar wel gebleken. Hoe verwacht je dat deze wedstrijd uh, zaterdag zal gaan lopen? Ja, de, bij de concurrentie uh, zal heel erg het idee zijn... hoe gaan we Vos elimineren? En, um, ja, en die van Vleuten? Ja, dat is dus ook nog. En dan de Wild. En uh, die andere oranje meiden die gaan ze ook niet graag mee. Dus uh, dat is lastig fun Maar de hoofdtactiek zal wel gericht zijn op... op in ieder geval niet met Vos naar de streep. En um, ja, dus, daardoor zullen een aantal teams... verwacht ik toch wel een harde wedstrijd willen gaan maken. Maar... Dat is dan ook wel weer in ons voordeel, volgens mij. Dus uh, ja, ik, ik heb er zin in. Toen Marianne Vos in 2006 wereldkampioen werd... fietste Van Vleuten af en toe een stukje op haar tweede hans Jan Jansen. Ze fietst pas sinds haar 23e. Dit jaar was het jaar van haar internationale doorbraak. Ze won al vroeg in het jaar de Ronde van Vlaanderen. Maar ze belooft dat haar niveau nu nog net zo hoog is. Ja, ik, uh, ik voel me gewoon zeker heel erg goed... Ik heb, niet zo, ik heb wat wedst, minder wedstrijden gehad dan vorig jaar. En dat zorgt ook dat ik gewoon hier nu nog veel frisser sta voor mijn gevoel. Um, ik heb in, in rond het NK eind juni wat, wat minder periode gehad. Omdat ik ook wat hoorde van mijn blessure. Maar um, ja, na de zero ben ik echt weer gaan opbouwen. En uh, voel me gewoon, eigenlijk elke week voelde ik me nog weer sterker worden. Dus, uh, ja. Van Vleuten is dus in vorm. Ook al moet ze volgende week aan een liesslagader geopereerd worden. Het moet Vos geruststellen om zo'n sterke adjudant te hebben. Maar aan de andere kant, een adjudant moet ook weer niet te sterk zijn. Dan wordt de rolverdeling lastig. In dit geval is het duidelijk volgens Vos, zij is de kopvrouw. Ja, ja, ik ben, ja in de koers is het natuurlijk altijd zien hoe het loopt. Maar ik, ben, ik ga van start als kopvrouw. En, um, maar met, ja, met zo'n ploeg kun je dat uh, op veel manieren spelen. Ben jij bereid om in een WK, een belangrijke wedstrijd als een WK... op een gegeven moment te zeggen van... nou, de tactiek valt nu zo uit dat Annemiek van Vleuten... dat alle kaarten op Annemiek van Vleuten gezet worden? Nou, we moeten gewoon de, de winstkansen groot mogelijk maken. En, uh... Ik kan me voorstellen dat je een wereldbekerwedstrijd... misschien nog wel eens een keer wat makkelijker over denkt... Uh, je eigen kansen laat lopen dan, dan een wereldkampioenschap. Ja, maar het belangrijkste is hier wel dat Oranje op het hoogste treetje staat. En... Uh... Ja, en natuurlijk is dat als kopvrouw. Maar ja, het is me net hoe die koers loopt. Ja, we gaan natuurlijk gewoon zo, zo dat Oranje hier op de hoogste treden gaat staan. En in die positie moet je wel zijn. Dus op het moment dat ik met een groep weg ben waar ik niet kan winnen, ja, dan is het gewoon heel duidelijk. Dus, en ik denk, Marianne kan ook profiteren van als ik vooruit zit. En is ook gewoon in staat om nog in tweede instantie erheen te springen of... Um, dus ja, om samen dat spel te spelen. Dus ja, ik, uh, ik zie meerdere mogelijkheden, meerdere scenario's die gewoon goed uit kunnen werken. Misschien heb jij nogal een makkelijkere positie dan bij Janne Vos, want zij is de absolute kopvrouw. Jij kan vanuit de schaduw werken, maar je bent wel weer heel winnares. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik vind het op zich een heel prettige positie. En zij kan ook heel goed omgaan met de druk uh, bij haar. Uh, ja, er ligt toch meer druk voor de kopvrouw. En ik heb dat betreft gewoon iets meer uh, relaxedere positie in dit team. En uh, ja, dat bevalt me prima. Deep in my darkest hour, dat's when I feel the power. That's when I'm...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 Julian Vellers en Joni. Over de hele wereld zitten Nederlandse voetbalcoaches, algemeen bekend natuurlijk. Prima exportproduct inmiddels. Eén van hen is weer thuis, Mart Nooi. Goedenavond. Goedenavond. En ik moet eerlijk zeggen, ik, had, ik wist echt niet waar je zat. Nou, ik eh, zat toch zo'n zo 4,5 jaar in Mozambique. In Mozambique, ja, ja. Dat is de nummer. Hoeveel op de wereldranglijst? Nou, ik denk dat we nu ergens om uh, 110 zitten. Nou, goed. Uh, maar niet meer dus. Wat, wat, wat is er gebeurd? Ah, weet je, uh, 4,5 jaar in een uh, Afrikaans land is natuurlijk al een uh, erg lange tijd. Ja. Uh, in 2010 hebben wij ons geplaatst, heel onverwacht, voor de Afrika Cup in Angola in januari. Toen heb ik afscheid genomen van het land, einde van, einde van het contract. Ja. En... Uh, Sinds, sinds juli 2010 ben ik daar weer teruggekeerd op... Uh, uh, min of meer uh, de roep van uh, het voetbalpubliek en de spelers. Niet van de bond, want uh, de bond en ik waren al langer op elkaar uitgekeken. Maar ja, dat is uh, juli 2010 spreek ik dan. En uh, juli 2011 werd uh, het, uh, het huidige bondsbestuur weer herkozen... voor een periode van vier jaar. Ja. Dus toen was het voor mij wel duidelijk dat... Uh, ...dat uh, het eind van de, van de weg in zicht was. Ja. Er komt bij dat in mijn contract uh, een, uh, een clausule stond dat uh, als we ons niet plaatsten voor uh, de Afrika Cup 2012 in Gabon... ...dat dan de mogelijkheid bestond om het contract te ontbinden. Ja. En dat is niet gelukt omdat jullie, heb ik begrepen, verloren hebben van... Wij hebben twee keer verloren van Zambia... Ja. Dat is geen schande, want Zambia is uh, een van de top acht uh, momenteel in, in Afrika. En wij hebben uitverloren van Libië. Die wedstrijd vond plaats in, uh, in Egypte, in Cairo. Omdat Libië nog uh, volledig in oorlog was. Jij ja. uh, het verbaasd wel dat ze spelers op de been konden brengen, maar... Ja, dat heeft mij ook verbaasd. Ja. Maar als ik je vertel dat er... Uh, dat er enorm veel auto's in Cairo rondtuffen. En ja. die tuffen allemaal rond op Libische benzine. Ja. Dan snap je wel dat je zo'n wedstrijd heel gaaf liest met 1 -0. Ja, dat begrijp ik. T uh, Libië had altijd als, uh, als sterspeler, tussen aanhalingstekens, een van de zonen van Gaddafi. Ja, maar ik denk dat deze jongens uh, al een uh, behoorlijke tijd met elkaar waren. Ja. Uh, wij hebben op 3 september tegen ze gespeeld. Zij maakte op mij een... Uh, een goed eh, voorbereide indruk. goed getrainde indruk. Ik denk dat zij eh, ergens in Malta... of misschien al eerder in Egypte hebben gezeten. Ja. ja. Het uh, uh, uh, yeah, klinkt alsof je erbij neerlegt... bij de beslissing. Nou, ik heb een volledige tevredenheid. mee. Ja. Uh, to, toen... Uh, mijn contract afliep in 2010... vlak naar de Kaan. Naar de Afrika Cup. Ja. Uh, toen had ik er wat minder vrede mee. Nu heb ik uh, gezien dat... Uh, het land uh, het is gewoon een stuk moeilijker geworden. Uh, het elftal wat wij, uh, waar wij mee gespeeld hebben in 2010 is uh, over de kop, is over de, over de leeftijd. heen. Ja. Ik heb in dit jaar geprobeerd uh, de prestaties op hetzelfde niveau te houden en het team te verjongen. Nou, dat is niet zo makkelijk. Tegelijkertijd heb ik een jaar gewerkt met uh, de groep onder de 23... En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, er, er is nu een uh, redelijk jonge ploeg. Uh, de helft van 123 kan instromen in het nationale team. Als ze een beetje verstandig zijn, dan kunnen ze de richting die ik heb aangegeven, ja. kunnen ze inslaan. Ja, wat, wat, wat was nou het mooiste in die, die 4,5 jaar? Nou, dat is wel de waardering en de erkenning en de herkenning die het publiek geeft. Ja, de coaching aan het elftal ja. en aan. De voetballers van het elftal. Uh, in ruil voor de prestaties die ze geleverd hebben. Ja, want voetbal leeft daar. Ja, zoals we het kennen? Ja, voetbal leeft daar enorm. Ja. Uh, en vooral in, in een land. Uh, Mozambique is een groot land. heeft uh, 22 tot 24 miljoen inwoners. heeft een uh, economie die. Uh, nou ja, steeds uh, sneller groeit. Is een land in opkomst. Is een land met een. Uh, met een uh, sinds. Uh, nou, niet al te lange tijd oorlogsverleden. Ja. Het is nu rustig, stabiel. En, uh, ja, de, de, de waardering die de mensen in de straat geven en uh, in de tribunes, dat is, dat is ongelooflijk. Ja. En nu? Ja, nu ben ik gewoon thuis. En, uh, ik denk dat het, het tijd -Nederland. is. Er. Het is ook uh, weer tijd om naar huis ja. te gaan. Uh, vanaf zeg maar, januari, februari 2011 uh, heb ik uh, gepland. Getraind, gecoacht, gevlogen, uh, achter iedereen aangehobbeld ja. en gerend, weet je. En nu is de tijd ook om gewoon thuis te zijn. Uh, mijn, mijn moeder is uh, hoog bejaard, 91 dadelijk. Kijk. De oude lui die uh, leven op hoge leeftijd nu. Die verdienen aandacht, uh, mijn dochter is in verwachting, mijn zoon heeft een huis gekocht. Kortom, de familie is in, uh, in volle om hang, te blijven. Ja, nee, Ik begrijp het, Zee, maar, maar ja, daar hoort wel een club bij natuurlijk, dus wat wordt het? Ja, weet je, maar eerst gaan we gewoon eens anderhalve maand uh, uh, gewoon alle dingen een beetje op een rij zitten. Ja. En een beetje onthaasten en ont, uh, ontwennen. Maar door. goed, dan, dan zitten we tegen de winterstop, nog vallen de eerste ontslagen hier en daar. Uh. <laughs> ja. Nou, weet je, sinds 2011 heb ik een aantal verplichtingen lopen. En daar heb ik nu anderhalve maand voor. En daar gaan we eerst eens aandacht aan besteden. En dan zien we begin november wel weer verder. Maar wordt het betaald voetbal? Ja, dat weet ik niet joh. Een van mijn zwakheden is PR. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat je me belt. De slechtste kant ervan. Je moet op de tribunes gaan zitten bij clubs waar de trainer bijna op. Toch? absoluut niet. Ah, okay. en, uh... maar, maar staat het goed op je cv, 4,5 jaar Mozambique? Nou, dat weet ik niet. Uh, Afrika is mijn, uh, is mijn werkterrein. Ik ken uh, heel veel landen daar. Daar heb ik uh, met Mozambique en Burkina Faso gespeeld. Uh, uh, als coach van de tegenpartij. Uh, die mensen kennen ja. mij ook. Op een gegeven moment wordt zo'n continent natuurlijk... Ik ben uh, bijna elf jaar in Afrika. Dat, dat wordt je terrein. Nou, ja, je kunt... Je werkzaamheden binnen een bepaald gebied uh, kun je kiezen. Je kunt ja. ook uh, voor kiezen om uh, ergens anders uh, te gaan werken. Dat hangt af van ja, de dingen die op je weg komen. Goed. Maar de eerste anderhalve maand nog niet, zoveel was duidelijk. Maar nooit. hartelijk dank en uh, genieten van thuis. Heel hartelijk dank en uh, fijn weekend. Tot ziens. Oké, okay, ciao. In de divisie staat een uh, top weekend voor de deur. Zondagmiddag, AZ Feyenoord, morgenavond. Ajax-Twente. Leroy Ver speelt nu bij Twente, maar daarvoor lang bij Feyenoord weet u natuurlijk allemaal wel. Hij weet dus hoe het is om tegen Ajax te spelen. De rivaliteit denk ik tussen Twente en Ajax is niet, niet zo hoog als tussen Feyenoord en Ajax. Maar het is wel een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Ja, gewoon om de, om de eerste plaats te spelen we nu. Wij staan nu bovenaan en Ajax staat daaronder. En ja, we, moeten, we moeten daar niet verliezen om, om boven Ajax te blijven. Ben je eigenlijk nog genoeg Feyenoord om het toch een beetje anders te voelen dan de mensen hier? Ja, ik denk het wel, ja. Dat, uh, dat is sowieso zo. Ik heb uh, ja, elf jaar bij Feyenoord het gevoel gehad. Uh, ja, ik weet wel hoe het is om, uh, om tegen Ajax te spelen. Voor mij uh, persoonlijk, maar nu voor het team is het uh, net zo belangrijk. Dus uh, ja, we moeten er gewoon vol tegenaan gaan. Ko Adriaanse, de topper tegen Ajax staat voor de deur. Nou vinden ze bij Ajax zichzelf titelkandidaat, bij PSV vinden ze zichzelf titelkandidaat en van elkaar vinden ze dat ook. Van Twente vinden ze dat allebei wat minder. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk, ik denk dat dat vooral ingegeven is door het vertrek van Brian Roeiers. Is dat op dit moment voor jullie ook eigenlijk uh, zaak om, zeg maar zolang Shatli er niet bij is, om bij te blijven totdat jullie helemaal compleet zijn en dan het verschil te gaan proberen te maken? Nou ja, je kan natuurlijk ook uh, zonder Brian, en dat zullen we ook uh, moeten doen, uh, kan je ook een goed team uh, maken. Maar dan moet je wat meer van het teamspel hebben en wat minder van het solistische spel van uh, Brian hebben. Leroy, nou hadden mensen verwachtingen toen jij hierheen kwam. Je had met Feyenoord een paar uitstekende wedstrijden gespeeld. Dan kom je hier, is alles anders. Dat was voor jou natuurlijk voor het eerst. En dan word je gelijk in een elftal gezet en zegt iedereen, ja, hij is eigenlijk niet zo goed als we hadden gehoopt. Ja, het is een beetje wennen natuurlijk. En, uh, ja, je moet zeggen, ik, ik heb bij Feyenoord uh, de, de eerste vier wedstrijden heel goed gespeeld. Alleen uh, nu kom je in om Ander Elftal te spelen, dat klopt. En, uh, ja, het is gewoon wennen. Maar ik moet zeggen dat het uh, ja, op de training al beter gaat. En uh, beetje bij beetje pak je, gewoon je, pak je gewoon je vorm weer terug. En uh, ja, dat is wel lekker. Wat is er moeilijker dan? Of anders? Had je bij Feyenoord een vrije rol en hier niet? Is het zoiets? Ja, dat ook. Maar het uh, ja, tempo ligt ook wat hoger. En uh, ja, daar moet je gewoon in, uh, in mee kunnen gaan. En ja, dat, uh, wat ik zeg, dat gaat op de training al beter. Ik word goed gecoacht en uh, lig lekker in de groep. Dus dat is, uh, dat is fijn. Wat andere, misschien wat dwingender spelers om je heen. Dat kan ook een verschil zijn. Ja, klopt. Uh, daar was ik ook een van de, van de ouderen al, tussen, tussen jongere jongens. En uh, ja, nu uh, ben ik weer. Uh, gewoon een uh, wat jongere jongen tussen de spelers, tussen, tussen Wout, tussen, uh, tussen Peter, Douglas. Allemaal spelers die uh, wat ouder als ik zijn en uh, die al wat uh, langer bij, bij Twente spelen. En uh, die al weten hoe het uh, aan te pas gaat. Ik moet dat nog wennen en uh, daarin meegaan, maar ik moet zeggen dat het uh, dat wel uh, ja, lekkerder gaat. Als jij naar het voetballen kijkt van Ajax, hoe heb je dan bijvoorbeeld naar PSV tegen Ajax gekeken afgelopen week? Uh, ja, twee ploegen die, uh, die voor de winst gingen, denk ik. Uh, allebei uh, veel kansen gehad. En, uh, ja, het was een uh, hele bewogen wedstrijd, het ging heel veel op en neer. En, uh, ja, wij, moeten, wij moeten daar, uh, ja, je weet hoe, hoe sterk Ajax thuis is. en uh, ja, Wij moeten gewoon goed gaan voetballen, want uh, Ajax thuis is een uh, hele zware pot. Zij zijn verder, of niet? Ja, ze spelen Champions League en uh, ja, ze spelen gewoon uh, heel goed verzorgd voetbal. En, uh, ja, wij moeten dat ook uh, meebrengen in ons spel, want uh, ja, dat moet wel tegen Ajax. Tim Cornelissen, de topper tegen Ajax, staat op het programma. Tot gisteren, die bekerwedstrijd, die mocht je niet spelen omdat je geschorst was. Heb je alles gespeeld, terwijl toen jij kwam iedereen zei... nou, Tim Cornelissen is een aardige back-up, rechtsback voor FC Twente. Heb je jezelf uh, ja, nogal overtuigend in de basis weten te spelen? Ja, klopt. Het is eigenlijk vanaf het begin af aan heel lekker gegaan. Uh, was mede natuurlijk omdat Roberto Rosales nog uh, met Venezuela in de Copa America zat... ...tot, uh, tot eigenlijk tot de eindstrijd aan toe. En waardoor hij heel laat terugkwam. Uh, waardoor ik een kans kreeg en ik hem met beide handen gegrepen heb. En, uh, ja, ik, wat dat betreft, wat je zei, van, uh, iedereen verwacht van uh, goed, het is een backup. Zelf had ik een ander idee in mijn hoofd, um, dat je het nooit weet in de voerderij. Het kan altijd anders lopen. En, uh, ik heb gewoon uh, heel fris de, ben ik erin gaan staan... En, uh, ja, elke dag mijn best doen. Ja, goed, het is het resultaat tot nu toe. En nu zijn jullie sinds twee weken een soort van koppeltje aan de rechterkant. Want hij staat niet op jouw plekje, hij staat er keurig voor. Ja, heb je goed gezien. <laughs> zijn jullie ook een koppeltje? Voelt het al een beetje zo? Want het zou zomaar zo kunnen dat dit wel even zo blijft staan. Ja, het zou kunnen. Ik moet zeggen dat het uh, in de twee wedstrijden die ik nou met hem samen gespeeld heb, het, het klikt uh, goed. Hij weet natuurlijk dat zijn voordeel ook uh, wat een back backfine vindt... als wat een buitenspeler doet, verdedigend gezien. Uh, goed, en, uh, we moeten nog wel uh, op elkaar ingespeeld uh, raken. In die zin dat uh, in sommige dingen in de wedstrijd dat het sneller kan. En dat je niet precies weet hoe hij gaat vrijlopen. Maar uh, dat, dat gaat heel snel. en uh, ja, wat, wat dat betreft, uh, t, tot nu toe uh, gaat het hartstikke goed met hem. Zij, uh... Tim Cornelissen over die wedstrijd tegen Ajax. Voor Ajax ziet inmiddels Theo Jansen. Is de wedstrijd van morgen tegen Twente natuurlijk ook bijzonder? Tegen zijn oude ploeg. Die komt hij alweer voor de tweede keer tegen. Want de eerste wedstrijd met Ajax tegen Twente, die verloor die. In de arena werd het 2-1 voor Twente om de Supercup. Joep Schreuder sprak met Jansen om te beginnen over zijn nieuwe rol bij Ajax. Een terugkerend thema. Het irriteert je misschien, maar er zijn 3 miljoen mensen die naar studiosport kijken. En die zagen vorig jaar Theo rushes maken. Ja. Die zagen doelpunten scoren, die zagen bepalend zijn. En die denken, we zien Theo niet. Is hij uit vorm? Ik denk dat het al meevalt. Ik denk als je kijkt naar, uh, naar de ballen die ik krijg en hoeveel ik daarvan verspil, Dat dat heel minimaal is. Dus uh, op zich doe ik daar niet veel anders in. Alleen ik speel op een andere positie. en uh, Ik speel met de punt naar achter. Ik word vaak vastgezet. Dus ik kom heel weinig aan de bal. En dan, uh, dan lijkt het er wel eens op dat ik uh, voor Jans Snot uh, meeloop. En uh, dat gevoel heb ik ook in sommige wedstrijden. En daar heb ik ook over gesproken met de trainer. Deze week. Ja. Wat zegt hij? Dat hij dat gevoel ook heeft. Dat hij ook vindt dat jij... Want je bewaakt wel de balans in het elftal. Nee, maar dat... Je doet het niet slecht. Nee, nee, maar ik bedoel, mensen verwachten gewoon hetzelfde wat ik vorig jaar bracht bij, uh, bij Twente. Uh, vorig jaar is het een uitzonderlijk seizoen geweest voor mij. Ik heb een uh, positie gespeeld waar ik nooit heb gespeeld.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 niet goed gespeeld, moet je nagaan als ze goed gaan spelen. Mis je Twente? Sommige mensen missen. Ik. ik. bedoel, Twente is gewoon een fantastische club, fantastische supporters. En, uh, ja, ik, ik heb met heel veel plezier daar gespeeld en uh, ik ga daar ook vast nog wel een paar keer kijken. Doet het wat uh, morgen, Twente? Ja, tuurlijk, natuurlijk. Het is wel een wedstrijd die ik, uh, die ik absoluut goed wil spelen. Ik bedoel, in de johan-kruijfschaal heb ik natuurlijk een foutje gemaakt uh, waar, uh, waar een penalty uit kwam.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 en De tweede topper van dit weekend, naast uh, natuurlijk uh, Ajax en Twente... die staat uh, dit weekend uh, op zondag op het programma. Om half één speelt dan uh, Feyenoord, ja, dat is weer een topper, in Alkmaar... tegen AZ, en dat is zeker een topper. Beide clubs uh, zijn goed gestart aan de competitie. Ronald Koeman heeft wel eens uh, mindere tijden gekend, bij AZ bijvoorbeeld. En datzelfde geldt voor Gert-Jan van Beek, die ooit werd ontslagen door... Feyenoord. Beide trainers blikken vooruit op de wedstrijd, praten over elkaar en over hun vorige club natuurlijk. Je draait goed. Waarin schuilt het succes op dit moment met jouw ploeg? Nou, ik denk dat we, dat we vertrouwen gekweekt hebben, dat we duidelijkheid gekweekt hebben in de manier van spelen... Je kunt niet zeggen dat wij uh, geluk hebben gehad in die wedstrijden. We hebben het uh, elke wedstrijd uh, afgedwongen. Nou, en en, en met, met de eerste wedstrijd Excelsior uit, uh, ja, was toch, uh, ja, toch wel heel belangrijk. Ook, ook voor een stuk vertrouwen voor spelers. En, uh... We hebben het uh, elke wedstrijd uh, afgedwongen. Uh, we zijn iedere wedstrijd uh, beter als onze tegenstander. Daarbij kunnen we nog zeggen dat misschien wel de minste wedstrijd van ons was, die wedstrijd tegen RKC. Uh, daar hadden we heel veel moeite met die speelwijze van RKC. Dat was ook de verdienste van RKC. Maar voor de rest hebben we uh, heel overtuigend uh, onze wedstrijden gespeeld... en, en, en overtuigende overwinningen gehaald. En daarmee ja, groeide het vertrouwen. Daarmee hebben we ook veel kunnen trainen. We toch wel uh, duidelijke afspraken kunnen maken. Ja, een beetje bij beetje, door, ook door de resultaten... ontstond er toch uh, groot vertrouwen in de groep. En, uh, ik was al vanaf het begin positief verrast van de kwaliteiten van dit elftal. En ik zag het allemaal niet zo negatief. Nou, dat bewijst het elftal grotendeels, En nu zegt iedereen weer, deze is belangrijk... want dit is een, zeg maar, in de contraien wat jullie niet verkeren in de, in de eredivisie, een directe concurrent. Ik ben het niet eens van iedereen die roept... dit is een test voor Feyenoord... Want uiteindelijk uh, moet, je, moet je tegen de clubs die onder je staan moet je, uh, vooral de punten halen. En dat hebben we gedaan. En als, uh, als we punten tegen dit soort clubs halen is dat mooi meegenomen. Nou, het is mooi dat, uh, dat Feyenoord in ieder geval uh, weer de weg omhoog heeft gevonden. Uh, het gaat gepaard met goede resultaten waardoor het vertrouwen groeit. En dan zie je ook dat voetballen steeds makkelijker gaat. En, uh, en een ploeg met veel vertrouwen die, uh, die voetbal, die vindt elkaar makkelijker. Die, uh, die durven over het algemeen meer in de stief te nemen. Nou, dat, is, dat, dat is voor ons prettig, want uh, dan krijg je een open wedstrijd uh, waarin twee ploegen denk ik, zullen proberen om te winnen. Nou, ze hebben een goed elftal. Uh, het zit goed in elkaar. Uh, je ziet ook duidelijk automatisme terug in het elftal. Uh, het speelt aanvallend, het speelt frivol. Wat ze eigenlijk thuis wel kunnen brengen en uit vaak niet. Nou ja, ik denk dat dat ook uh, voor hun een probleem is, want uh, ik hoor ze er ook over praten. Ze vinden het zelf, vinden ze dat ook zo. Maar thuis is het, is het heel aanvallend, uh, nemen ze ook veel risico kan ook afgestraft worden. kan gisteravond tegen Groningen kon het in de laatste fase ook afgestraft worden. werd het niet. Dan geven ze veel ruimte weg. Dus uh, je bent nooit kansloos tegen AC. Hoe is het met jouw sentiment tegenover de tegenstander waar jullie komen te staan? Nou ja, oké, okay, dat, dat hoort een beetje bij voetbal. Uh, ik ben vaker bij een club uh, teruggekomen. Of, of ook als speler, maar ook als trainer. Ja, dat doe je, moet je eigenlijk niet zo, veel, uh, niet zo moeilijk over doen. Want je richt je op de wedstrijd, dat houdt je bezig. Uh, de inbreng van jezelf uh, is, is gering in dat opzicht. Ja, je zegt gedag uh, wie je gedag wilt zeggen. En, en mensen waar je een slecht gevoel bij hebt, die loop je voorbij. Dus uh, ja, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Ja, tuurlijk. Dat is zo. En dat blijft ook zo. En dat ben ik ook best wel... Uh... Een beetje trots op. Niet over de wijze waarop het uh, uiteindelijk uh, gelopen is. Maar wel het feit dat ik daar uh, toch een aantal maanden aan het werk ben geweest. Dus de, het is en blijft een grote club. En ik heb daar uh, ondanks uh, uh, een minder prettig uh, verloop uh, ook wel hele leuke dingen meegemaakt. En ook heel prettig uh, met een groot aantal mensen kunnen samenwerken. Dus in die zin uh, kijk ik daar toch met uh, weliswaar gemengde gevoelens. Maar niet met uh, vervelende gevoelens op het Er is uh, uit Zeeland een hele lobby op gang gekomen om uh, maar de eerste divisie uitslagen uh, te noemen. Honderden handtekeningen kunnen ingezameld worden. Nou, Zeeland, hier komen ze dan. En ik zal het rustig, nog uh, enigszins uh, snel doen. Go Eagles won met 2-1 van MVV. Fortuna Sittard won met 2-1 van Os. Den Bos uh, speelde gelijk 0-0 tegen Dordrecht. Kambuur speelde gelijk tegen Helmond Sport 2-2. AGOVV won thuis met 2-1 van Willem 2. Heeft u alle uitslagen? En ik zeg nogmaals: die kunt u ook lezen op teletext. In de Duitse Boedersliga heeft HSV. een paar dagen na het ontslag van de trainer. de eerste overwinning behaald. De Noord-Duitsers wonnen met 2-1 bij VFB Stoetkart. Jeffrey Bruma kopte kort na rust, de belangrijke 1-1 binnen. En volgens het goed ingevoerde Boulevardblad beeld zal Huub Stevens, de nieuwe trainer van ASV worden trouwens. Dat nog als laatste zometeen met het overmorgen. En dan zit hier Thijs van der Brink. Veel plezier met hem.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 Plus geeft meer voordeel, ook met Burendag. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Bij twee zakken en koffiepads CO van 36 stuks, vier verse appelflappen gratis. Plus geeft meer, vooral het weekend. En het weekend begint bij Purple op vrijdag. Bianca, die appelflappen waren voor Burendag. Huh? e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?